Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een huis in Beieren zijn de stoffelijke resten gevonden van vermoedelijk zeven baby's. In het huis woonde een vrouw van 45 met haar man en kinderen uit een vorig huwelijk. De Duitse politie is naar hen op zoek. De lijkjes werden gisteren gevonden na een tip van een buurtbewoner. Er wordt nog onderzocht hoe lang de baby's al dood zijn en hoe ze zijn omgekomen. Bulgarije mishandelt vluchtelingen die door het land reizen, schrijft mensenrechtenorganisatie Oxfam in een rapport. Oxfam sprak met 110 migranten die via Bulgarije naar West-Europa probeerden te komen. Sommigen kregen te maken met fysiek geweld door de Bulgaarse politie en aanvallen door politiehonden. Anderen vertelden dat ze werden afgeperst. Oxfam vindt dat de EU moet ingrijpen.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 Een boer uit Groningen heeft een rechtszaak over de gaswinning verloren. Hij had geëist dat de winning meteen wordt stilgelegd vanwege het gevaar van aardbevingen. De rechter gaf de boer geen gelijk omdat hij de Nederlandse staat had aangeklaagd. En die is formeel geen partij in de zaak. Hoe de rechter inhoudelijk denkt over de gevolgen van de gaswinning is daardoor niet duidelijk. Het weer, de komende urenperiode met zon. Daarna trekken stevige buien van west naar oost. Die kunnen vooral in de noordelijke helft van het land gepaard gaan met hagel, onweer en zware windstoten. Het is 12 tot 14 graden. Ook het weekend verloopt onstuimig met regen en veel wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Rand staat vooral vertraging op de A27, Utrecht-Breda, tussen Noordeloos en Hang staat 11 kilometer file door een autobrand eerder vanochtend. De rechterrijstrook is nog dicht vanwege bergingswerk en een spoedreparatie. Vertraging is meer dan een half uur. Verkeer van Utrecht naar Brabant kan het beste over de A2 rijden. Op de A5 richting Amsterdam is er zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp staat 2 kilometer file en is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Halverwege de maaltijd zei ze: Jij lijkt mij het type van een Elsterentochtschaaster. <tie> maar dat heb je goed geraden. Klopt. schaarster. Oh, ik weet hem wel goed zeggen. De toch van 85. En dat was me toch een makkie zeg. Nou, kom nou toch, de Elsterentocht van 85. Ik schoot mezelf een kop koffie in. Ik reed de toch, Nam een slok van mijn koffie. De bek verbrand. <tie>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 En ik dacht, dit gaat mij te sneller. Afijn, na het urineren waste ik mijn handen. Ik was altijd mijn handen na het urineren. Hoe komt dan mijn pimmel of Dan komt omdat ik mijn handen pas was na het urineren. Ik hield mijn handen onder de droger. Ik dacht, dit gaan me allemaal veel te sneller. Dat gaat me allemaal veel te sneller.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 Oh nee, leuk. Ja, het is hartstikke leuk dat je. Kom rustig binnen. Wil je wel eerst even je voeten veren en de keuken nog gelijk, <lacht> staat nog een klein afwasje als je het niet erg vindt. Ik dacht: nee, heb ik klap van mijn kop kan ik krijgen. Vond ze niet zo goed leuk, maar gelukkig had ik wel iets leuks in gedachten voor die avond. Samen naar de bioscoop. Halverwege de hoofdfilm vroeg ik haar heel belangstellend. Kun je het goed zien vanaf je plek? Ja, hoor zei ze: ik zie het uitstekend.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 Ja, Herman Vinkers, ik, ik, ik ben daar een groot fan van, Toet. Ik weet niet hoe het met jou is. <laughs> Jazeker. Ik, alleen dat uh, um, uh, manier van praten van hem al... dan begin ik al te grijnzen eigenlijk. Ja. ja. ja en is hij heeft, zijn humor is, uh, is nooit kwetsend voor mensen. Nee. Hij, hij, hij uh, maakt nooit uh, grafjes over. Oh, ja, precies. Nee. Dus uh, dat spreekt me bijzonder aan. Jammer. Ja. Ja, hij treedt nog wel op af en toe... Ook met, uh, met liedjes die... Hij is toch uh, ernstig ziek geweest, of niet? Nou, hij is nog ernstig ziek. Hij heeft chronische Misschien. leukemie. Hè. Ah, oké. Okay. Ja. En dat is uh, wel Zwar. een... Uh, nou ja, maar het is, ja, het is wel een milde vorm van leukemie, geloof ik. In, in die zin dat, dat hij nog wel heel lang uh, uh, een, een redelijke levensverwachting uh, heeft. Met, met, mm -hmm. met ook een redelijke kwaliteit van leven. Uh, met, uh, het fijne weet ik eigenlijk niet van. Maar in ieder geval, ja, hij is ziek. Dus het is, het is heel naar allemaal. Ja, Marco Bazzato die zingt over zijn uh, financiële positie. Luister maar. financiële positie van Marco Borsato. Hij is binnen. Ja. Als ik het dan over mijn positie heb, dan komt Rood meer in aanmerking. Oh. <laughs> maar in ieder geval, uh, ja, wel lekkere muziek, toch? Ja, zeker. Dat, dat, dat, dat, Zo'n feestje. Dat staat buiten kijf, ja. Uh, het nummer Doe It Again, zegt dat je iets? Uh, Beach Boys? Goed. Ja, helemaal goed. toeval bij jullie in de binnenloop thuis, wat, yeah. wat, wat voor muziek staat er dan meestal op? Uh, Radio 10, volgens mij. Radio 10, ja. Ja, nee, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Kijk. Ja, ik heb dus geen vaste voorkeuren of. of. Nee, maar je hebt toch wel CD's en zo, of niet? Uh, ja. Nou, wat, noem Ergens. eens wat. Nou. <laughs> Je hebt, je, hebt, je, hebt ooit, je hebt ooit natuurlijk wel eens keuzes gemaakt van, nou, ik wil van die of die artiest of artiesten of groep, weet ik veel wat, wil ik per se een cd kopen. Nou, wat, wat, wat, wat komt er nou het eerste hier op als, je, als ik dan naar je een vraag vertel? U2. U2? Ja. ik vraag het aan jou. Ja, precies. <laughs> ja, U2, uh, uh, maar ook um, Phil Collins, dat is uh, een van mijn grote favorieten. Oké, okay, uh, en vanwege zijn drumwerk of vanwege zijn vocalen? Of, ja, of de combinatie beide, daarvan. Ja, ja, beide. Ja. Een hele aparte sound. Ik, ik hou van uh, hele specifieke uh, stemmen. Dus als je op, uh, op de radio een nummer hoort, dat je denkt, ja, het is onmiskenbaar. Mm -hmm. Dus net, wat je net ook hoorde, ik bedoel, uh, ja, dat kan niet missen. Dat zijn de Beach Boys, dat is de sound van hun. Ja. En daar hou ik van. Ken je, uh, je Dan Seals, ken je die? Uh, nee. althans. Je had vroeger een uh, duo dat heette Seals and Croft. Uh, ja, dat ze dat Jessica. En nou ja, dat zeg je misschien ook niks. Nee, maar maar doe even niet. Nee. Ja, die Dan Seals is, uh, is een country jongen natuurlijk. En, <coughs> uh, Big Wheels in the Moonlight, daar moet je maar eens naar luisteren. Oké. Okay. I came from a town that was so small. You look both ways, you can see it all.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 Headed out to who knows where Fell asleep most every night and dreaming about big wheels in the moonlight And I won't put my life on the center line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 Wem Zandvoort met Doet Do Spaans. Godverdomme, dat is nog even wennen, hè? Ja, <laughs> is allemaal zo aangekondigd worden. Ja, het komt allemaal goed. Komt allemaal goed. <laughs> Vertel. Na ruim 20 jaar radio in Bloemendaal heeft de lokale omroep jouw FM besloten om te stoppen. Jawel. <kijf> Wacht even, hoor. Ja, ik schiet ook meteen vol hoor. Dat hoor van collega's zo. Ah, Dan dus schiet dit een stukje van brood uh, de verkeerde kant op. Oh ja, ja. oké. Okay. Um, trots en Lef hebben wij besloten om geheel instijl te stoppen. <tie> Namelijk op ons hoogtepunt, meldt een woordvoerder van jouw FM op de eigen website. Het besluit is tot stand gekomen in overleg met de 30 vrijwilligers die de omroep telt. Jouw FM geeft aan dat het opheffen van de omroep niet noodgedwongen was.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 Jouw FM was na, daarnaast in 2014 de eerste officiële nieuwspartner van RTV Noord-Holland. Jouw FM neemt op zaterdag 12 december op passende wijze afscheid van haar publiek. Vanaf dat moment zal het dan stil zijn op hun mediakanalen. De regio is... Wat zeg je, Sharon? Ja, ja, nee, ik, ik krijg koffie aangeboden van jou. Oh, ja, dat is lief, hè? De regio is naastig op zoek naar opvang voor de statushouders... het liefst zonder consequenties voor de wachtluiswoningzoekenden. Als mogelijke locaties zijn onder andere al genoemd... het terrein van het GGZ in Geest in Bennebroek... het leegstaande verpleeghuis De Boerhaven... en misschien het VNU-gebouw in Schalkwijk... het oude provinciegebouw aan de Zeilweg in Haarlem... en het voormalige oudere complex Denneheuvel, Sint-Eufrasia in Bloemendaal.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 Waarmee statushouders in afwachting van een definitieve huisvesting tijdelijk worden gehuisvest... zodat er meer ruimte komt in de AZC's. In december hoopt Zandvoort kansrijke opties te presenteren. Het spaarende gasthuis in Haarlem is verkozen tot de beste, het beste ziekenhuis van Nederland. Dat blijkt uit de ziekenhuis top 100 van het AD. Het ziekenhuis in Haarlem werd donderdagmiddag verrast... door AD-hoofdredacteur Christian Reuzink. Het ziekenhuis koort nogal hoog op de zorg voor oudere patiënten. We zijn ontzettend blij. Het was de afgelopen jaren 24 uur per dag buffelen... om de kwaliteit omhoog te krijgen. En dat is gewoon gelukt. Weet of... jij nou, sorry dat je in de reden valt... Ja? Weet of dat nou de locatie Haarlem-Zuid is... of is dat nou Spaarne Ziekenhuis in Hoofdburg? Uh, nee, het is Haarlem. Spaarne ja. Gas Haarlem. Dat kan dan het Noord en Zuid zijn nog. Ja, maar okay. dat is, dat ja. is eigenlijk één geheel hoor. Kennemer maar gasthuis dat. Dus. Ja, het oude EG zelfs. Mm, ja. Oké. Okay. Ja, precies. Um, even kijken, dat was al dus de bestuursvoorzitter Peter van Barneveld tegenover het AD. Het ziekenhuis, tot voor kort nog het Kennemer gasthuis geheten, tadaa. We fuseerde dit jaar met het Spaarne ziekenhuis. Het, uh, of de AD ziekenhuis top 100 wordt zaterdag gepubliceerd. En dan gaan we naar het weer. of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is nu nog echt heerlijk buiten. Maar vanavond trekken er ook stevige buien over het land. Waarbij het kan onweren en zware windstoten kunnen optreden. Tot 75 km per uur in het binnenland. In de kustgebieden worden zware tot zeer zware windstoten verwacht. Van zo'n 110 km per uur. In de nacht naar zaterdag blijft het flink waaien. En zijn vooral in het noorden nog buien actief. Met kans op een donderslag. Zaterdag overdag zijn vooral in de kustprovincies de buien actief. Maar de buien kunnen ook verder landinwaarts doordringen tot bijvoorbeeld Meppel waar de Sint aankomt. Het waait stevig vanuit het westen met het noordwestelijk kustgebied zo'n harde wind 7 boven en het wordt een graad of 11. Zaterdagavond trekt de wind verder aan. In de nacht kan het wederom hard tot stormachtig waaien en wordt er veel regen verwacht. Ook zondag overdag zal het regenen. Totaal kan vanaf zaterdagavond op veel plaatsen meer dan 20 mm regen gaan vallen. Het is zondag weer zacht, met maximaal zo'n 14 graden. En dat was hem. Namens alle luisteraars weer bijzonder bedankt. En ook namens mezelf natuurlijk. Heel dan, weet graag ik, dan, dan weet ik wat met de wachter staat of ik mijn, <laughs> mijn regenpakken, Ja moet trekken. Of ik gewoon mijn bijzonder huis kan. He? Ja. Als het regent en de zon schijnt, dan komt hij tevoorschijn door de regenboog. Dit is de groep de Marmalade. Klasse muziek uit de jaren zestig. Uh, dat waren de, de marmalade oh. met uh, Rainbow. Sorry. Ga je nog leuke dingen doen uh, in het weekend toe? Uh, jouw hoest overnemen, gok ik. Nee, dat ga je Maar um, toch... uh... nou, Dat is niet te hopen voor je, want dat was echt niet, le echt niet lekker. Kan ik je verzekeren. <lacht> nou. Ja, sorry. Uh, uh, a live caf on, on the radio, luisteraars. Ja, nou ja. Ik ben dan is ik, het altijd een goed weekend. Ja. <laughs> okay. Hey, maar was je, was je nog van plan om um, bepaalde activiteiten te ondernemen ten aanzien van het uh, recreatief verpozen? Dat nou, je zegt van nou, ik ga zich... uit eten of ik ga naar de bioscoop of nee. ik ga naar de disco. Of nee, ik, ik, weet ik, ik veel. ga vreselijk aan de slag met foto's van ons feestje door te sturen naar um, vreselijk de betreffende aan de mensen. Slag. Vreselijk aan de slag. Ja, uh, druk, druk, druk. Aan de slag. Eh, aan de slag. <laughs> ik hey ja, niet was, was, was, was, dat weten de <laughs> luisteraars natuurlijk niet. Maar ik ben erbij geweest. Het was een fantastisch gezellig feestje. <laughs> ja, dat, toch? ja, dat vond ik ook. Ja, ja. absoluut. Achter de kerk. Uh, uh, uh, Midden dorp. Welke kerk is de dat? De Katholieke Kerk. De Katholieke Kerk. Oké. Okay. Dus Maria <laughs> was in de buurt. Maria Sorry, en, het was en, de en Protestantse Kerk. Oh. Neem me niet kwalijk. Ik ben. Op zich geen kerkganger. Ik, Zal ik je vertellen wat ik daar nog mee heb? Maar dat mogen de luisteraars ook wel eens horen. Wat, wat hier in Zandvoort dan allemaal speelt. Nee, even een serieus verhaal. Ja. Ik kwam uh, naar buiten afloop en ik had mijn spulletjes uh, ingeladen. Mm -hmm. En uh, op de, je hebt dus een trap achter die kerk. Die trap gaat dan, uh, ja, ik weet niet waar die naartoe gaat in ieder geval. Maar in ieder geval, uh, daar was een man in een uh, uh, invalidekar. Serieus hoor, geen, geen uh, nep verhaal. En die, die, die, uh, die reed met dat invalide karretje, uh, onverwachts over een steen, of weet ik veel wat. Het karretje sloeg om. Oh. En die man, die viel dus, uh, ja, uh, oh. zo half op die trap, zeg maar. Ja. En ik zag, ik zag dat gebeuren. En ik, ik liep erop af. Toen begint hij tegen me te schelden. Oh. Blijf beetje poten van me af en nou, alles wat ik uh, wat verwenselijk was kreeg ik naar mijn hoofd. Jeetje, het bleek, ja, het bleek volgens mij was het een, een drugsband. iemand die helemaal in ieder geval de weg kwijt was. Ja. En ja, ik durfde niet in de buurt te komen, want uh, uh, hij was zo verschrikkelijk agressief. Ja. En dan denk je van nou, dan, uh, uh, als goedwillende uh, burger, dan ga je iemand uh, te hulp schieten. En dan krijg je dat toch op je dak. Dat is ongelooflijk. Het was overigens, ja, ik, ik wil niet discrimineren, maar het was een, een buitenlander. Ja. ja. Uh, uh, volgens mij van, uh, ja, nee, ik, ga, ik ga zo nee. af. Nee, dat ga ik maar niet nee, zeggen. Nee, doe maar niet. Maar het was in ieder geval. Hij dus was nee, niet van was Nederlandse minst. nationaliteit. Vreselijk agressief, ja. volgens mij. Uh, en ja, en, en toch minder valide en in, in zo'n kar. En dan, dan val je om met zo'n kar en dan wil iemand je helpen. En dan gebeurt dat gewoon. Ja, ik denk dat het een onmacht is die dan uh, parten speelt of zo. Ja, Geen idee. Moet je luisteren als mij nou iets zou Geen gebeuren. Idee. En dan komt iemand uh, die komt me helpen. En dan zeg ik toch van... Uh, ja, jongen, dankjewel. Ja. Of, uh, je krijgt een etentje van me. <lacht> oh, wanneer ga je vallen? Daar was ik ook weer niet op uit hoor. Als je nee, gaat vallen, brul dan nou maar <lacht> even, Want ik ja? wil wel uit. Hè? Ja, precies. Dat vind ik niet erg. Ik deel bonnen uit, maar zelf mag ik ze nooit winnen. In ieder geval heb ik een verzoekje, een verzoekje van, van jouw man. En die noemt dan jouw schuilnaam Ruby. En uh, <laughs> die, die vraagt dan aan jou of je jouw liefje niet naar het dorp wil brengen vanavond. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.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 Take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around. Kera's je brisom, dat zingt-ie. For God's sakes, dat wel. Yeah. Een man die is is een rolstoel zit in zijn vrouw die dan uh, wel voor hem zorgt... maar uh, ja, uh, s'avonds in de avonduren toch uh, naar het dorp gaat... en daar waarschijnlijk een ander liefje ontmoet. En terwijl je dan in je rolstoeltje thuis uh, zit af te vragen waar je vrouw voor blijft... ja, zing je vertwijfeld... Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers, wel een innemende stem die man heeft, vind je niet? Ja, uh, bijzonder, Ja. Uh, we hadden het net over de lokale radio. Uh, ja, Radio Bloemendaal, uh, jouw FM gaat verdwijnen. Ja, 12 uh, december gaat de stekker eruit. Ja, ik, uh, ik heb al uh, via uh, Raymond Bos, dat is de man die uh, de voice-over verzorgt voor Radio Beverwijk, mm -hmm. Mede medeoprichter van Radio Beverwijk samen met Apjenema. En Raymond Bos die, uh, die stuurde dat bericht ook al naar me door. En uh, ja, men is toch bang in uh, omroepland, lokaal omroepland, dat er steeds meer uh, druk ontstaat op de lokale omroep om te gaan samenwerken in ieder geval. En zo niet uh, om dan helemaal maar te verdwijnen, want uh, het is gewoon financieel van Rijkswegen wordt het niet meer uh, volop ondersteund. Omdat men toch een rol uh, uh, ziet weggelegd voor de uh, ja, provinciale omroepen, zoals RTV Noord-Holland bijvoorbeeld. Dus wat grotere organisaties. Eh, en dan vinden ze het niet nodig om daar ook nog eens een lokale omroep op na te houden. Dus ik hoop niet dat het het zwaard van Damalkes is uh, voor onze eigen omroep. Maar ja, je kan je vraagtekens uh, zetten. Hallo? Was je ja, doen? ik ben er nog. Sorry. <laughs> Oké. Okay. wat vind jij Sorry. De, wat vind jij ik de... was helemaal onder de druk, Inkt. Ja, onder de druk, ja. ja. Ja, het wil niet zeggen dat nou achter elkaar de lokale omroep hier zal verdwijnen. Maar ja, er zijn toch allerlei ontwikkelingen gaande... waardoor dus het steeds moeilijker wordt voor lokale omroepen... om het hoofd boven water te houden. En het, heeft dus ja. altijd, het is altijd een financieel plaatje. Ja, Kijk, ja. want je kunt wel zeggen van ja, zo'n lokale omroep... Ja, die werkt allemaal met vrijwilligers, die kosten weinig of niets kost eigenlijk niets. He. Maar de apparatuur, zeg. Mijn hemel, als je al kijkt wat ja, hier al staat. Maar ja, ook de, ook de huisvesting. Ik bedoel, een ja. pand in verblijf moet betaald worden. Ja. Uh, de, de stroomkosten, de telefoonkosten. Uh, ja, er gaat nog wel eens wat stuk. Je zei het al, apparatuur wat vervangen moet worden. En als je over één microfoontje praat... over een fatsoenlijke studiomicrofoon... Ja, dan heb je het toch over 500, 600 euro. Voor, ja, precies. Het een... gaat hard. Nou, als je dat dan vier hebt, is toch 2400 euro als die stuk gaan? Ja, dan, nou, dan ben je aan de beurt. En het moet toch ergens moet opgehoest worden? Yeah. Ja. Het is nu zo dat de, de lokale omroep via de gemeente een, een bepaald bedrag per inwoner krijgt. Ik weet niet ja, dat maar hoeft hoeveel dat is. Dat weet ik ook. Ik, niet. ik weet ook niet hoeveel inwoners hier in Beverwijk... Uh, of Beverwijk. Ik heb nog steeds die, die naam Beverwijk in mijn uh, <laughs> kop. Omdat ik daar jaren voor gewerkt heb. Maar ik weet niet hoe dat hier in Zandvoort zit. Weet jij het aantal inwoners van Zandvoort? Uh, volgens mij 16 of 17.000. Ja, ja. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja. Oké, okay, ja, nou goed. Per inwoner is het dus een bepaald bedrag. Vraag me niet hoeveel het is. Misschien dat het wel te googelen is op het internet. Uh, bedragen, lokale omroep. En dan, dan, uh, dan kunt u dat misschien wel achterhalen. Maar in ieder geval niet voldoende over het algemeen... om alle kosten die uh, gemoeid gaan met het maken van een mooie uitzending... om die te dekken. En dat is de oorzaak dat, ja, dat die druk is ontstaan, zeg maar. Ja. ja. Op, op de snelweg is het er anders. Daar is ook druk ontstaan door de grote hoeveelheid auto's die er rondrijden. We doen steeds meer aan filebescherming, maar uh, ja, toch een traffic jam... say Er zijn er inmiddels achterluisteraars. dat je uh, de, het bedrag per, per, per uh, huishouden. krijgt toebedeeld van uh, de gemeente. als het gaat om een bijdrage voor de lokale omroep. Ja, zou je dan zeggen van ja. als, als je nou gemiddeld uh, huishouden op drie personen stelt. dan zou het 40 cent zijn. kom je dan op 16.500 inwoners. Uh, wat Zandvoort betreft. Ja, zit je zo rond de 7000 euro. Als ik, het, uh, als ik het zo achter elkaar uh, even snel uitreken. Maar het zal wel minder zijn, want. Uh, uh, Oh wacht, ik krijg een briefje. Uh, uh, 1070,20 euro. Yes. Oh. Het is um, uh, 8,2. Uh, even kijken hoor. 8240 huishoudens zijn er in Zandvoort. Ja. En dat keer 1,30 wordt gemak gerekend. Jeetje. Kom je op. Uh, wat zeg je? Ik, uh, uh, er wordt nog wat gefluisterd. Eh. Uh, um. <laughs> Ja, 1.070 du euro totaal? Nou, het zal toch wel iets meer zijn, denk ik. 10.070 Oh, Sorry. ik wou net zeggen. Ik wou net zeggen. Ja, nou ja, goed, dat is toch in ieder geval een aardig bedrag. Ja, toch? En, maar ja, kijk, een gemiddeld pand uh, zoals dit, ik weet niet wat ze ervoor betalen. Ik geloof dat ze het samen doen Geen met idee. die hobbyclubs die beneden dan zitten. Ja, met de bomschuitenclub. ja. ja. Uh, stel dat het pand acht, acht, uh, 900 euro kost, is 450 euro. Maal uh, 12, 6 x 9 is... Uh, uh, 6 x 9 tot 63, 54. He? Of 6 9, 4, ja, dat is 5400 euro per jaar. Dus dan ben je al meer dan de helft kwijt aan huurkosten. Uh, aan heb je nog niet het energieplaatje. De verwarming draait hier ook. En uh, ja, de stroomvoorziening voor de zender en... Uh, de computers en... Uh, ja, dan gaat het hard, hoor. De belkosten. Nou, dan gaat Ik ben het... in ieder geval blij dat ik geen penningmeester ben. Uh, anders dan, uh, zou je het wegsluizen zo in uh, je privé. Oh, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, hoor. Nee, zo ben nee, ik gelijk. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Is ik was grap. zo slecht liegen, Het Dat is echt heel erg. erg. Maak je een grapje, hoor. Ja, gelukkig wel. Meneer Zonnebaas. maar je een grapje, ja. hoor. Hey, Hé, ehm... Um, ja, die nou, is wel leuk. Ja, Toet. Uh, uh, waiting for a girl like you. Oh, nee, ik dacht die, onder, die daar, ja. I want know what love is. Ja. Nou, daar ben, ben, ben je toch uh, al, al lang achter? Ja. Jawel, maar dat zingt zo lekker. Oké. Okay. <laughs> ja, ze heeft het geval geen vreemde. En dit is Forner. Dat zijn wel vreemden. I've got to take a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 Ik En met de foreigner neemt Toet en ik afscheid van uw luisteraars. We wensen u een heel fijn weekend. Dank voor het luisteren. En we gaan eruit met Michael Jackson. Fijn weekend allemaal. Fijn weekend.